7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Bestand Gaza lijkt stand te houden. CDA en SGP winnen bij tussentijdse raadsverkiezingen. Een streep door nieuwbouw huurhuizen. Het bestand tussen Israël en Hamas, dat gisteravond van kracht werd, lijkt stand te houden. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd. Maar sindsdien is het voor zover bekend rustig.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 De aandacht moet volgens de VN-topman nu vooral worden gericht... op humanitaire hulp aan getroffen burgers in Gaza. Bij tussentijdse verkiezingen in drie fusiegemeenten... hebben het CDA en de SGP overwinningen geboekt. Er werd gisteren gestemd in de nieuwgevormde gemeenten Schagen... Goeree-Overflakke en Molenwaard ten oosten van Rotterdam. In Schagen is het CDA met 28% van de stemmen veruit het, de grootste geworden. De landelijke regeringspartijen VVD en PvdA verloren daar fors. De VVD zakte in Schagen van 25 naar 16 procent... en de PvdA van 21 naar 15 procent. In de andere twee gemeenten bleef het verlies van VVD en PvdA beperkt... of was er een lichte winst. Op goeree overvlakke en in Molenwaard werd de SGP de grootste partij. Op Goeré was er zelfs sprake van een monsterzegen. De staatkundig gereformeerden krijgen daar negen van de 29 raadzetels. De SGP is traditioneel groot op het Zuid-Hollandse eiland... maar kreeg nu ruim een kwart meer stemmen dan de vorige keer. Veel bouwplannen voor sociale huurwoningen worden de komende jaren geschrapt. Dat zegt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Volgens het fonds komen woningcorporaties in de problemen... door de heffing die het kabinet wil opleggen... en die oploopt tot 2 miljard euro in 2017. De huren mogen stijgen, maar volgens het fonds is dat niet genoeg... om de heffing te betalen. Daardoor houden de corporaties nauwelijks geld over voor nieuwbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat garant voor woningcorporaties... zodat ze goedkoper geld kunnen lenen. Maar volgend jaar voldoet de helft van de corporaties... al niet meer aan de financiële voorwaarden voor garantstelling. En dat loopt op tot 89 procent in 2016. Een Congolese generaal heeft wapens verkocht aan rebellengroepen... die worden beschuldigd van massaslachtingen. Dat zeggen onderzoekers van de VN. In hun rapport staat dat de generaal een netwerk leidt dat jachtmunitie verspreidt onder gewapende groepen en stropers. Ook heeft hij honderden AK-47 geweren verkocht aan de rebellengroep Niatura in het oosten van Congo. De groep M23, die dinsdag de stad Goma veroverde, zou geen wapens van de generaal hebben gekocht. Het Congolese leger is berucht om zijn gebrek aan discipline. De VN- en buurlanden van Congo zullen de druk op president Kabila opvoeren om zijn leger grondig te hervormen. Bij bomaanslagen in Pakistan zijn gisteren meer dan twintig doden gevallen. Dat gebeurde bij religieuze bijeenkomsten van shiiten. De zwaarste aanslag was in Rawalpindi, waar het Pakistanse leger zijn hoofdkwartier heeft. Daar vielen zeker dertien doden. Sommige media hebben het over twintig. Daarnaast waren er aanslagen in de steden Karachi en Quetta, waarbij acht doden vielen. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist...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 Ik hoop dat hij niet te vaak wordt overschreden, zei Timmermans... want anders kan ik niet doorgaan met deze pagina. Ongeboren baby's kunnen al gapen. Dat schrijven Engelse wetenschappers in een medisch vakblad... na onderzoek bij 15 gezonde feutussen. Eerder werd gedacht dat baby's in de baarmoeder... hun mond toevallig even open en dicht doen. Maar volgens de onderzoekers gaat het echt om geeuwen als onderdeel van hun ontwikkelingsproces. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren in de arena met 4-1 van Borussia Dortmund... Lange tijd stond Ajax met 4-0 achter, totdat Hoes in de 86e minuut de eer redde. Ajax maakt geen kans meer om bij de eerste twee in de pool te eindigen. Dat zijn Borussia en Real Madrid, die allebei doorgaan naar de achtste finales. Ajax heeft, net als Manchester City, nog wel kans op de derde plaats... en daarmee een doorstart in de Europa League. Het weer de dag begint bewolkt. Snel wordt het zonnig, het wordt een graad of negen... en er staat een matige tot krachtige zuidelijke wind. Ook morgen is het bewolkt en dan trekt een regenstoring over. Wordt het opnieuw 9 graden. Het weekend wordt bewolkt en regenachtig. AMBW Verkeersinformatie. Er staan nu drie files ten noorden van Amsterdam. Op de A8 vanuit Zaandam voor het Koenplein 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij de afrit Charloos 2. En de langste file staat op de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze-Zuid 8 kilometer.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 Pensioenen voor werkgevers en werknemers. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De wapens zwijgen in Gaza en in Israël. De wereld hoopt nog altijd dat er een duurzame oplossing komt... maar de vrees voor nieuwe beschietingen leeft ook. En terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Gaza en Israël... speelt zich in Syrië opnieuw een drama af. Ja, want in Aleppo is het enige ziekenhuis dat nog operationeel was vanaf gebombardeerd. En daarbij zouden volgens de rebellen zeker 40 mensen om het leven zijn gekomen. Verslaggever Jan Eikelboom is nu in Gaza, maar was kort geleden nog in dat ziekenhuis in Aleppo. Jan, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Wat weet je over de situatie daar in Aleppo en rond dat ziekenhuis? Ja, de, de, de berichten die nu doorkomen, uh, die uh, dateren van een, een paar uur geleden, uh, is dat dat ziekenhuis, het uh, Dar al Sifa ziekenhuis in, het, uh, in, in een van de wijken die uh, onder controle is van de rebellen, uh, dat dat, dat ziekenhuis is gebombardeerd. Dat wil zeggen, uh, ik heb beelden gezien op YouTube, dan zie je dat het pand daarnaast is gebombardeerd. Dat is uh, volledig weggevaagd en uh, met die klap is ook het Dar al Sifa ziekenhuis verwoest. En dat is echt een drama. Uh, ik moet zeggen, uh, ik ben niet snel aangeslagen, maar toen ik het nieuws vertrok aan het nieuws hoorde, toen was ik echt geschokt. Toen we daar waren, toen was dat ziekenhuis al vijf keer eerder aangevallen door, uh, door het regime van Assad. Het was al, al verschillende keren gebombardeerd, het, het was al steeds gebombardeerd, met granaten uh, bestookt. Uh, desondanks bleven de artsen maar doorgaan, uh, omdat ze vonden dat ze de mensen moesten helpen. Ze wisten dat het een keer mis zou, uh, zou kunnen gaan. Ja, en dat is dus nu gebeurd. Ja, want Jan, jij zegt, uh, jij bent daar geweest. We kunnen ook de beelden zien in oude reportages van jou. Uh, op de site van Nieuwsuur bijvoorbeeld. Ja. Um, daar zien we ook dat het volledig operationeel was. En het was nog het enige ziekenhuis dat op die manier actief was. Dus daar zaten mensen en, en patiënten in. Ja, het was, nou, het, was, het was het enige ziekenhuis dat in het, uh, door de rebellen gecontroleerde deel van uh, Aleppo... Uh, actief was. En het was, ja, het was operationeel. Dat wil zeggen de hele bovenverdieping, die was al weggeblazen weg, door een raketinslagen. Daar zat de kraamafdeling. Dat betekende dat er uiteindelijk alleen nog werd gewerkt in de kelders van het ziekenhuis en in de receptie. En daar waren geïmproviseerde operatiekamers ingericht. Maar daar waren wel artsen, er waren verpleegkundigen, er waren medicijnen. Er waren eigenlijk voldoende medicijnen. Het grote probleem, vertelde de dokters me toen, was dat er eigenlijk veel te weinig artsen waren. Niemand Durfde, of heel weinig mensen durfden daar, uh, daar nog naartoe te gaan. En Ik uh, moet, moet eerlijk zeggen, wij zijn daar een paar uur geweest en, en al een beetje met de zenuwen in ons lijf. En die dachten, ja, dit is al een paar keer aangevallen. Waarom zou de volgende bom niet uh, nu, nu wij hier zijn uh, uh, neerkomen? He, dat, in, in dat besef hebben die dokters natuurlijk ook altijd geleefd. En die zijn gewoon uh, doorgegaan. Um, het was een cruciaal ziekenhuis voor het rebellengebied. Want verder zijn er eigenlijk geen serieuze uh, medische posten. Het enige wat je nog hebt dat zijn ja, van die hele kleine kliniekjes, uh, noodhospitaaltjes die zijn ingericht in, in woonkamers, in slaapkamers, in appartementengebouwen, één operatietafel, een, een, een paar injectiespuiten en wat verband. Meer is het niet. Nee, Maar Jan, uh, ja, hoe vreed een burgeroorlog ook is, uh, je zou toch uh, denken dat een ziekenhuis niet een doelwit moet zijn, maar daar kun je blijkbaar in Syrië niet van uitgaan? Nou ja, dat is natuurlijk het verbijsterende van de hele situatie. Er is geen sprake meer van een toevallige treffer op dit ziekenhuis. De, de zesde keer was het echt raak en is het ziekenhuis verwoest. Met als we de berichten van de rebellen moeten geloven... Uh, ook nog eens een keer veertig dodelijke slachtoffers. Dus uh, ik, ik, ik, ik ben geen expert op het gebied van humanitaire en oorlogsrecht... maar dit lijkt me, uh, dit, dit lijkt me een evidente oorlogsmisdaad. Jan Eikelboom over het bombarderen van het ziekenhuis in Aleppo in Syrië. Nou, gelukkig kunnen we dan stellen dat uh, de wapens zwijgen, we zeiden het al, in Gaza en Israël. Na Een dag vol geweld lijkt de rust nu teruggekeerd daar, in het zuiden van Israël en in Gaza. Bestand dat gisteren onder leiding van de Verenigde Staten en Egypte werd overeengekomen is nu ruim elf uur oud. Joris van de Kerkhoff is in Gazastad en zag vanuit zijn hotel hoe het staakt het vuur begon. Dit was het geluid even voor het staakt het vuur Een half uurtje later klinkt het zo. Geen bommen, maar vuurwerk. Deze vliegtuigjes, deze drones, die brommen nog steeds. Ze hangen nog steeds boven de stad hier om alles een beetje in de gaten te houden namens Israël. Ze zien bijvoorbeeld Hamas-aanhangers feestvieren. En dat zal vandaag ook nog wel verder gaan. Het feest heeft een wrange bijsmaak voor de familie van de 50-jarige Zala Kadada... Hij was de beveiliger van een politicus van Fatah hier in Gaza. Hij ging op weg naar een begrafenis met de auto. Verkeerde moment, verkeerde plek. De raket raakt zijn auto vol. Een andere auto ook. Zeven doden. Moeilijk te identificeren, zo blijkt bij het ziekenhuis... als hij daar aankomt in alle drukte. Zala werd zonder hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn neef van 23 had veel contact met hem. En tijdens de herdenkingsbijeenkomst van zijn oom legt hij met zijn handen uit hoe hij zijn oom aantrof. Ja, zonder hoofd dus. Hij kon hem herkennen aan zijn kleding en aan een teken op zijn buik. En als neef dit verhaal vertelt zijn inmiddels tientallen mannen elkaar aan het condoleren. Hand, zoen, omhelzing soms. De vrouwen en kleine kinderen zitten drie verdiepingen hoger. De moeder van Zala is 80. Ze zit op een bank met de moeder van de weduwe naast zich. Andere vrouwelijke familieleden zitten ook in de buurt. Zeer emotioneel allemaal. Zala was een goede zoon. Een goede vader van zeven kinderen. Hij wordt nu een martelaar. Een van de vrouwen vindt een mobiele telefoon waar een foto van Zala in staat. Moeder pakt het toestel en begint het te zoenen. Okay, let's go. Bij de mannen is het verdriet minder zichtbaar aanwezig. Neef geeft aan dat hij niet wraakzuchtig is. Maar als hij de dader van de moord op zijn oom tegenkomt, dan zal hij zijn oom wreken. En daar kan geen enkel staakt het vuren invloed op hebben. Van Gaza-stad naar Tel Aviv in Israël, daar is Lex Runderkamp. Lex, hoe is bij jou de nacht verlopen? Nou ja, er zijn heel kort na het stand, is er een tiental raketten toch nog vanuit Gaza in Israël geland, in het zuiden. Er is verder niet door Israël op gereageerd. Het was verder, verder heel rustig. Uiteindelijk merkte ik wel in gesprekken met Israëliërs dat het. Het wantrouwen, dat is eigenlijk de, de term die ik moet gebruiken. Uh, het commerciële televisie dat John Channel 2 heeft hier meteen, uh, toen bekend was dat het bestand er was, een uh, eerste, zal ik zeggen, Maurice de Honds, op hun manier gedaan. En daar kwam toch wel het, het, het onverwachte resultaat voor mij althans uit, dat ongeveer 70% van de invloed niet echt tevreden is met het bestand. Het dus vindt dat eigenlijk uh, is wel uh, de inval had te doen. En dat wantrouwen, leidt er dat, dat ook toe dat uh, de Israëliërs in de buurt blijven van hun schuilkelders? Of durven ze er wel uh, bij vandaan? Nou, in het zuiden ben ik gisteren geweest. En uh, daar merk je, dat omdat, daar was ik bij, het, uh, bij de burgemeester en nam me mee naar een plekje uh, bij het politiebureau. Waar die op een enorme rij helemaal verwoeste raketrechten uh, wees, allemaal... Maar allemaal oude kassandraketten die ze daar uit de velden hebben gehaald. En hij zei, ja, wij maken dit al twaalf jaar mee. Uh, dus wij geloven echt niet dat op het moment dat er een bestand komt, dat het daarmee dan ook klaar is. Nee. Men is ons, doel De busstations in die dorpen die zijn van gewapende tol gemaakt. En dat zijn tevens schuilpelders. Dus als je op straat loopt daar en er gaat een alarm af, dan reed je de bushalte in. Een heel klein gebouwtje. Uh, en dan sta je ineens helemaal vol met allemaal dorpsbewoners die gewoon even schuilen. Dus die mensen leven permanent met uh, uh, schuilkelders heel dichtbij. Dus nou ja, voor hen is het een lekkere, vinden ze zelf tijdelijke rust. Hier in Tel Aviv uh, ze, uh, slaat iedereen natuurlijk een redelijke afstand van de schuilkelder. Dus die angst is, is er niet meer. Okay. Lex Runnerkamp vanuit uh, Tel Aviv. Lex, dankjewel. De toekomst van de huursector ziet er slecht uit. Heel erg slecht. Daar hoort u zo dadelijk meer over na de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Dennis Mooij. Marcel, er staat nu zo'n 30 kilometer file. Ik pik even de plekken eruit waar de meeste vertragingen oploopt. Dat zijn de files van 3 kilometer of langer. De A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. Datzelfde geldt voor de A9, ook maar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp. A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt de en Rotterdam Centrum ook 3 kilometer. De langste file staat op de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuze-Zuid 8. En op de A50 arnhem oost tussen Heteren en Knoopend Ewijk in totaal 4 kilometer. In het zuiden van Limburg tot slot op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Daar staat tussen Nut en Geleen drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kabinetsbeleid voor de huursector heeft grote gevolgen. U heeft dat gisteren ook kunnen horen. Er is nu ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW. Zal vanaf 2014 geen nieuwe leningen meer garanderen. Volgens het Waarborgfonds hebben de corporaties... door het nieuwe regeringsbeleid namelijk geen geld meer... om rente en aflossingen te betalen. En daarom zet het WSW nu een streep door alle nieuwe projecten. Gert-Jan Dennekamp. Um, Gert-Jan, hoe belangrijk is de steun van het WSW... van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor dit soort projecten? Heel belangrijk, omdat het WSW garant staat voor een lening... kunnen coöperaties goedkoper lenen bij een bank. En bijna alle coöperaties zijn daarom ook aangesloten bij het WSW. En om wat bedragen te noemen die het belang van het WSW aangeven... vorig jaar alleen al, werd er voor bijna 8 miljard aan leningen geborgd. Uh, um, en in totaal... Wordt door het WSW voor zo'n 86 miljard aan leningen voor nieuwbouw, renovaties gegarandeerd. En dus omdat het WSW erachter staat, zijn die leningen goedkoper. En zonder steun van het WSW is het onwaarschijnlijk, zeker in deze tijd, dat woningcoöperaties nog nieuwe projecten kunnen starten. En wat, wat zijn daar dan de gevolgen van? Nou ja, als er niet gebouwd wordt, dan uh, komen er geen nieuwe panden bij. En de meeste coöperaties gaan inderdaad dus langs. Uh, het WSW om uh, die garantie te krijgen. Het WSW is een, trip, heeft een triple-E-status. Dat betekent dus uh, de hoge garantie dat iemand die geld leent... het ook weer terugkrijgt. En daarom kunnen dus coöperaties goedkoop uh, uh, lenen. Nou, het Wabogfonds heeft berekend wat het gevolg is van het regeerakkoord. En die constateert dat de corporaties. De consequenties voor de corporaties zeer hoog uh, zijn. Uh, volgens het WSW voordoet volgend jaar al bijna de helft van de corporaties niet meer aan de criteria van het Waarborgfonds En dat loopt op tot 89% in 2016. En daarom weigert het WSW nu nog nieuwe projecten te financieren na 2014. Pas als een corporatie echt kan aantonen volgend jaar uh, bij de presentatie van de nieuwe plannen dat het kabinetsbeleid geen ingrijpende gevolgen heeft voor het fonds voor de coöperatie, dan zal het fonds daar geld voor uittrekken. Maar in zijn algemeenheid, zegt het WSW... Het, de gevolgen voor het kabinetsbeleid zijn zo groot dat we nu eigenlijk uh, uh, overal een stop op moeten leggen. Hmm. Eerder hoorden wij uh, fractieleider van de, P van de a Diederik Samson, zeggen... dat ja, corporaties juist geld zouden overhouden door het kabinetsbeleid. Maar uh, we hoorden ook de toezichthouder uh, grote kritiek hebben op de plannen. Hè? 10 van de corporaties zou omvallen. Dat nieuws hebben we gisteren gebracht. Het lijkt alsof de sector unaniem is in die kritiek op de overheid. Ja, er is, er is echt een breed front van uh, verzet en bezwaar. Hè? De, de sector uh, had bezwaar, maar ja, daar zou je nog je schouders over kunnen ophalen. Want dan kun je zeggen van ja, geen wonder. Ja. Uh, zij moeten het opboosten en vinden het waarschijnlijk niet prettig. Maar ja, als de toezichthouder waarschuwt dat de corporaties omvallen... en uh, 10% uh, um, zal omvallen en een groot deel geen geld meer zal hebben voor investeren... dan wordt het natuurlijk al lastiger. En als nu ook het Waarborgfonds -aange aangeeft dat het financieel allemaal wankel wordt en problematisch... en uh, dat het waarborgfonds vreest dat uh, corporaties gewoon niet in staat zijn... de rente en de aflossingen van leningen te betalen... dan uh, is er echt wel een probleem. En denk ik dat uh, uh, men in Den Haag weer om de tafel moet... om toch eens te overleggen hoe deze bezwaren allemaal uh, op te lossen. Ja, Aan de andere kant, uh, Gert-Jan, ze zeggen zelfs ook al... als er ingrijpende gevolgen zijn, men is daar ook niet zeker van natuurlijk. Is men niet voorbarig? Of zou het niet in ja. kleine aanpassingen ook nog weer anders kunnen worden? Nou ja, dat kan. Uh, uh, het kabinet die legt de coöperaties een heffing op... Uh, die oploopt tot op 2 miljard. Uh, de coöperaties mogen de huren verhogen... maar dat lost het probleem van die 2 miljard niet helemaal op. Nou, je kunt natuurlijk zorgen dat de inkomsten voor de coöperaties vergroot worden... dat er meer huren gevraagd kunnen worden aan de huurders... en dat dan die heffing wel betaald kan worden. Uh, dat is een oplossing. Daarover zal denk ik ook nog wel gebakken worden. Dus op zich is het niet moeilijk om het op te lossen. Het heeft wel grote gevolgen en het zal gevoeld worden door huurders. Dus ik denk niet dat het heel simpel is om een alternatief te vinden. Gert-Jan Dennekamp over de problemen van de huursector... waarborgfonds Sociale Woningbouw trekt aan de bel. Het is negen minuten voor half acht. Het is even kijken hoe het met Mino Remmers gaat... want die staat als het goed is vanochtend tussen de Patriots, Mino. Ja, ik moet je zeggen, je hoort al een geheimzinnig suizen... Ik sta tussen grote legergroene trucks die in de ochtendschemering op een betonnen platform ver weggestopt. Want we, hebben, we zijn echt kilometers over het terrein gereden naar het 802-squadron. het commandant uh, Lennart Cornelissen staat bij me. Goedemorgen, nou, welkom op de 802-squadron. begin nou, zo... zie ik vrachtwagens staan in een soort silhouet. Dat is de vuurinstallatie. Ja, dat zijn onze raketlanceerinstallaties. Uh, meerdere van dat soort eenheden kunnen aan de vuurlijncentrale gekoppeld worden. Staat dat achter mij, hè? Ja. Hier, uh, achter... Vrachtauto's met grote containers, opleggers bijna. Ja, zoals eerder al gezegd, een uh, hoogmobiel systeem. Alles op vrachtwagens, alles direct inzetbaar. Het kan zo weg? Het kan uh, direct weggereden worden en uh, naar de locatie van bijvoorbeeld een haven gebracht worden. Indien nodig, ja. En voor elke vrachtwagen staat een brandblusser. Ja, dat is een stukje. Dat weet maar nooit. Stuk voorschriften zoals wij die kennen, uh, standaard procedures. Uh, alles is gebaseerd op vaste procedures. Er is veel veranderd. 91. We hebben daar straks nog een fragmentje laten horen. De skutraketten van Saddam Hussein werden razendsnel uit de lucht geschoten. Althans, dat had gekund. Het, het, het is nooit gebeurd. Uh, is er veel veranderd aan het systeem? Het is het, het, ik neem aan, veel sneller, moderner geworden? Ja, er is uh, één hele belangrijke modificatie. Het uh, Part 3, de nieuwe rakettypes die sinds uh, 2007 uh, in, uh, ingevoerd zijn. Uh, een hit-to-kill-principe, uh, ten opzichte van vroeger een uh, fragmentatieprincipe. Uh, een optimale raket om een uh, ballistische raketverdediging uh, uit te voeren. Conan Abma die staat hier ook. Die, die heeft nog aan de knoppen gezeten tijdens de Tweede Golfoorlog. Dat was in 2003, geloof ik. Dat was in 2003. Ja, we, ja. Het werkt eigenlijk razendsnel. De, de, het sneller dan een mens kan reageren. Ja, het systeem is uh, zo ongelooflijk snel. En dat moet ook wel. Want de ballistische raketten komen met zo'n ongelooflijke snelheid binnen... Uh, dat eigenlijk het systeem automatisch uh, reageert. Uh, het systeem reageert sneller dan de mens kan handelen. Je ziet mens... iets vijandelijks... Het systeem ziet een ballistische raket binnenkomen en reageert daarop automatisch. Natuurlijk is er altijd een operator, de zogenaamde man in de loop... om te voorkomen dat dingen fout gaan en om in te grijpen op het moment dat het nodig is. Maar het systeem reageert hier ongelooflijk snel op. Dus als er iets geks komt aangevlogen, boem. Ja, dan uh, zal het uh, systeem automatisch en zeker bij de ballistische raket uh, uh, ingrijpen. Hoe snel is dit nou om maar eens even praktisch te zijn, ingepakt en uh, richting Turkije, als het moet. Uh, afhankelijk van de opdracht en uh, natuurlijk wanneer de opdracht komt. Maar uh, in Luttele dagen, binnen net 5 à 10 dagen, is dat gewoon gereed. Afhankelijk van de opdracht. Dat wordt dan kerst in Turkije misschien? Die kans is aanwezig, maar dat is wat uh, de al nou aangehaald heeft. We gaan straks nog even naar de vuurcentrale, hè? Absoluut. Uh, ik denk dat dat ook even goed is om een blik te hebben... van uh, onder welke omstandigheden onze mannen uh, straks uh, mogelijk... als de politiek een besluit heeft genomen in positieve zin... Uh, hoe die daar gaan opereren. Het brutale verslaggevertje zal overal keurig afblijven. Dat <lacht> <lacht> <lacht> heeft hij beloofd bij deze. nog Remmers. Ja. Tot straks. Lijkt maar geen einde te komen aan de soap rond de voorzittersverkiezingen... van de Franse oppositiepartij, rechtse UMP, partij van Sarkozy. Maandag bleek na urenlang hertellen en beraad dat jean françois Copé gewonnen had... met een nipte voorsprong van 98 stemmen. De kiescommissie wees hem dus aan als winnaar. En iedereen leek over te gaan tot de orde van de dag. Tot gistermiddag. Want Ron Linker in Parijs. Toen vond men ergens een doos met uh, stemformulieren... <laughs> Ja, de kiescommissie belde gisteren met de tegenstander van Jean-François Copé, dat is François Fillon... dat men de stemmen van een aantal van Frankrijk's overzeese gebiedsdelen over het hoofd heeft gezien. Per ongeluk niet meegeteld. Misschien was het de vermoeidheid. Misschien omdat ja, deze stemmen van ver moesten komen. Want waar hebben we het over? Het gaat om stemmen van nieuw caledonië uh, de eilanden Wallis en Futuna in de Stille Oceaan... en het eiland Mayotte in de Indische Oceaan. Nou, als je in, die to in totaal gaat het om 1304 stemmen. En als je die bij elkaar optelt, dan kom je uit op een andere winnaar... François Fillon nee. met 26 <laughs> stemmen verschil. Oh, en nu nee. jullie weer. <laughs> oh jee, hoe hebben de kopen uh, gereageerd? We beginnen maar even met Jean-François Copé, de winnaar. Uh, nou ja, dus niet... Ja, die werd natuurlijk overspoeld door journalisten. Het zag er ongemakkelijk uit. Hij, hij belegde dan maar een persconferentie eh, met een persoonlijke oproep om de partij in godsnaam te verenigen. J'appelle François Fillon à retrouver le sens des responsabilités et de l'intérêt général. La France a besoin d'une UMP solide et rassemblée. Ja, Frankrijk heeft behoefte aan een UMP die eensgezind is, zegt uh, Copé. Er is een tijd van verkiezingen, een tijd van verenigingen, van verenigen. Nou, de verkiezingen, die hebben we gehad, zegt hij. Ik roep iedereen binnen de partij op om ons nu weer te verenigen. En ons verenigd op te stellen tegen de socialistische regering van François Hollande. Een oproep dus, ja, om het er maar bij te laten zitten. Ja, maar dan is er natuurlijk de tegenstander uh, van voorheen. Uh, Vignon, die had tandenkast en zijn koffers al gepakt. Wat doet hij? Het was heel opvallend, Marcel. Tijdens de twee Franse acht uurjournalen... je hebt er hier twee, één op TF1 en de ander op France 2... zaten de beide mannen live in de studio. Dus bij France 2 zat Jean-François Copé, bij TF1 François Fillon. En François Fillon leek eerst mee te gaan met Copé. Hij zei, ik wil geen voorzitter meer zijn. Maar dat betekent volgens hem niet dat Copé dus gewoon door kon gaan. Nee, Fillon eist nu een uh, interim bestuur dat moet komen om de orde op zaken uh, te stellen. Dat moet gaan bemiddelen. Als dat niet gebeurt, zei hij, dan stap ik naar de rechter... Als personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas in place een équipe provisoire om te dirigeren, dan ja, je déposerai een recours devant de justice. Ja, dat lijkt dus niet op vereniging, juridische stappen als COPE niet instemt met een interim bestuur. En daar zijn we nu. COPE is, is daar voorlopig nog niet op ingegaan. Uh, hoe gaat dit nu verder? Kan je dat vertellen, Ron? Ja, ze zijn hard op weg naar een, een scheuring van de partij. Hè? Hoe je het ook bent of keert. Beide mannen hebben 50% van de stemmen gekregen. Precies dwars door het midden. Beide mannen zijn ook totaal verschillend uh, als het gaat om politieke stijl. Copé iets meer populistisch rechts. Fion bedachtzaam. Meer naar het midden. Dus in dat opzicht ziet het er slecht uit voor de UNP. En toch wil ik afsluiten met een ander voorbeeld. In 2008 waren er voorzittersverkiezingen bij de Partie Socialist hier. Ségolène Royal had de presidentsverkiezingen verloren van Sarkozy... en nou deed ze een gooi naar de voorzittershamer. Ze verloor met 42 stemmen verschil toen. Iedereen gaf geen cent meer voor de socialisten. De partij was verdeeld, zei men toen. Het is afgelopen. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Vier jaar later wonnen ze met François Hollande de presidentsverkiezingen. Dus zo gek kan het lopen in de Franse politiek. Nou, ik ben blij dat jij in Parijs zit. Grondlinker, we horen nog vaak van je. Dank je. <laughs>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 Macro Ariel Excel Taps, Regular of Color. Box met 40 stuks, 2 voor slechts 16 euro. Radio 1. Het NOS-journaal. bestand in Gaza lijkt stand te houden. En meer dan 30 doden bij aanslagen in Pakistan. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben door op meegens. In Israël en Gaza is het voor zover bekend rustig gebleven vannacht. Het staakt het vuren lijkt stand te houden. VN-chef Ban Ki Moon is blij dat Hamas en Israël hebben ingestemd met een bestand. Hij bedankte de Egyptische president Mossi, die heeft bemiddeld. I warmly welcome to today's ceasefire announcement. I commend the parties for stepping back from the brink, and I commend the President Mossi of Egypt voor his exceptional leadership. Volgens de Israëlische politie werden vlak na het bestand dat gisteravond om 8 uur inging, nog 12 raketten op Israël afgevuurd, maar hielden de beschietingen daarna op. Bij bomaanslagen in Pakistan zijn gisteren meer dan 30 doden gevallen. Dat gebeurde bij religieuze bijeenkomsten van shiiten. De zwaarste aanslag was in Rawalpindi... waar het Pakistanse leger zijn hoofdkwartier heeft. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Maar de laatste tijd zijn er vaker aanslagen gepleegd op shiitische doelen. Die waren dan het werk van soenitische extremisten... die banden hebben met Al-Qaeda. CDA en de SGP zijn de winnaars... bij tussentijdse verkiezingen in drie fusiegemeenten. Het CDA werd veruit de grootste in de nieuw gevormde gemeente Schagen... De SGP kreeg de meeste stemmen op goeré overvlakke en in Molenwaard, ten oosten van Rotterdam is dat. De VVD boekte op goeré overvlakke een bescheiden winst, vertelt de lijsttrekker. Nou, laat ik zo zeggen dat wij, eh, en het is natuurlijk één slag om daarom, want vrijdagochtend wordt pas het definitieve uitslag bekendgemaakt, maar wij zijn niet ontevreden. En dat betekent dat wij op het uh, zetelniveau zitten, wat wij ook van tevoren berekend hadden, voordat het kabinet Rutte eigenlijk aantrad. Rwanda en Oeganda steunen rebellengroepen in Congo, zeggen onderzoekers van de VN. Beide landen ontkennen dat. President Kagame van Rwanda wil zich niet branden aan de problemen in Congo, zegt hij. De VN wijst ook met de beschuldigende vinger naar een Congolese generaal... die zou wapens verkocht hebben aan rebellen. Het leger van Congo is berucht om zijn gebrek aan discipline. En ongeboren baby's kunnen al gapen. Engelse wetenschappers hebben dat ontdekt. Tot nu toe werd gedacht dat baby's in de baarmoeder hun mond toevallig even open en dicht deden. Maar dat is niet zo. Ze geeuwen als onderdeel van hun ontwikkeling, zeggen de onderzoekers. Dat betekent dat artsen aan de hand van dat geeuwen mogelijk kunnen onderzoeken of foetussen gezond zijn. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Tussen twee grijze herfstachtige novemberdagen in krijgen we vandaag een droge dag met vanmiddag veel ruimte voor de zon. Op sommige plaatsen is vanochtend bewolking aanwezig... maar in de loop van de ochtend wint de zon steeds meer terrein. Vanmiddag zijn er enkele stapelbolken en veel zonnige perioden. Er staat een stevige zuidenwind, matig in het binnenland, windkracht 3 tot 4... en vrij krachtig tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur komt uit rond 10 graden. Vanavond trekt de wind nog wat verder aan... en aan zee komt een harde wind te staan, windkracht 7. Het is lang vrij helder en aan het eind van de avond en in de nacht... neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5... Morgen is het bewolkt en gaat het ochtends vanuit het westen regenen. In de middag wordt het geleidelijk weer droog. Het wordt dan ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. In de er staan nu zo'n uh, 17 files. Een dikke 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Dus vooral de dagelijkse files. Er zijn weinig bijzonderheden. Uh, uh, deze springen er wel een beetje uit. De langste file staat op de A28 vanuit uh, Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuze-Zuid, 8 kilometer. En er is een auto stilgevallen op de A76 vanuit Heerden naar Geleen. Tussen Nut en Geleen staat 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Dat is onder andere gratis Airco en cruise control en met 0% van Ensolies. Citroën, creatieve technologie. Sint moet naar de Libris boekhandel. Want daar is nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier nummer 595. Dat is geen geld voor zo'n adembenemende en magistrale roman. Libris. Boeken van vlees en bloed.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 Ja, er gaat iets gebeuren op maandag om ja. 7 uur. Maar niet bij ons. Nou oh ja, ja, iets anders. Er gebeurt ook wel iets. Maar niet dit, waarschijnlijk. Nu luistert u naar het NOS Radio 1 journaal om 8 minuten over half acht. Ik wens u nog een goede morgen. En ik wijs u op onze website nos.nl. Klikt u door naar de sport, ziet u een handige samenvatting van Ajax tegen Dortmund. En daarin schiet Dortmund de bal wel akelig vaak in het doel. Ja vinden ze niet leuk, denk ik, bij Ajax. Ze zijn uitgeschakeld in de Champions League. De voorlaatste poolwedstrijd werd met 4-1 verloren van Borussia Dortmund. Ajax kan nog wel derde worden in de groep en zou daarmee door mogen in de Europa League. Tom Egbers praatte na met de coach van Ajax. Frank de Boer, uh, ja, je houdt rekening natuurlijk. Je kunt verliezen, maar de manier waarop het vandaag gebeurde, wat, wat zegt jou dat? Hè? Wat vind je daarvan? Nou, dat we een staaltje van effectiviteit vandaag hebben gezien. Ik denk dat ze vier keer op goal hebben geschoten. En drie keer, of uh, en vier keer raak bijna. Volgens mij hebben ze zes uh, doelpogingen gemaakt en, uh, en vier goals. En wij hebben denk ik uh, 70% balbezit de hele wedstrijd gehad gemiddeld. Maar heel weinig stootkracht uh, getoond. En dat is het grote verschil. En heel knullig de goals weggegeven. Ik denk zeker drie uh, die, uh, ja, die we hadden kunnen voorkomen volgens mij. Staat 3-0 bij rust, wat zeg je dan? Nou, ik was boos. Kijk, uh, Bijvoorbeeld uh, de tweede goal, uh, om een voorbeeld uh, te geven. Hun hebben een vrije trap. Die, uh, het is niet eens dat hij hem snel meent, die Hummels volgens mij. Maar uh, we staan gewoon te maffen. En dan staat Gutsen natuurlijk, die een wereldspeler is. Die het uh, verschil maakte vandaag uh, met uh, Borussia. Die kan zo rustig de bal aannemen. Ja. Die moet uh, sneller in de organisatie staan. Hè. Dat is op het allerhoogste uh, niveau wordt het afgestraft. Maar ik, ik, vind, ik vind het ergste vind ik hoe, hoe we de goals uh, tegen krijgen. Volgens mij de eerste zelfs, hebben ze drie keer zijn ze voor de goal geweest en drie keer scoren ze. Ja, uh, dat kan je zeggen, dat is effectiviteit. Maar... Dat is effectiviteit. Maar ook slecht verdedigd. Dat kun je ook zeggen. Hoe goed vond je Borussia? Is een algemeenheid, los van het, de effectiviteit? Je ziet gewoon aan alles dat zij heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld hebben. Gewoon, uh, dat draait gewoon de klasse van af. En ze raken niet in paniek en uh, blijven rustig. En ja, pakken die kansen die ze krijgen, die pakken ze met beide handen aan. Uh, nu leef je Europees gezien nog. Dat wil zeggen, je kunt je nog kwalificeren voor de Europa-League. Nog één wedstrijd tegen Real Madrid. Je moet hopen dat uh, je vriend en collega Klop uh, uh, zijn sportieve plicht doet in de laatste wedstrijd. Heb je hem daar al over gesproken? Nee, ik heb hem gefeliciteerd en ik zeg: doe je best laatste wedstrijd. En wat zei hij toen? Ja, dat ga ik doen. En gaan jullie het redden? Dat weet ik niet. Uh, kijk, eens, we hebben niks in eigen hand natuurlijk. Uh, ja, we hebben... te winnen. We zullen gewoon winnen in Madrid, zijn ze dan ook al geplaatst. Nou, ja. Kijk, eens, we gaan onze uiterste dus best doen en dan moeten we uh, na de wedstrijd gaan we kijken wat het resultaat is. Tom van Trek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het was inderdaad niet best. Nee, het was in alles wat hij zegt kun je me alleen maar beamen. En ik snap ook wel enigszins zijn, zijn frustratie. Omdat je slecht kan spelen. Je kan een aantal dingen niet goed doen. Je kan constateren dat Dortmund veel beter is. Maar inderdaad op elke tegengoal zijn ook wel hele, hele grote uh, uh, ja, fouten aanwijsbaar. Die op dit niveau zelfs als je niet zo goed bent als Dortmund toch niet gemaakt uh, mogen worden. Het was een uh, volstrekt kansloze avond uh, voor Ajax. En Het was eigenlijk na zeven minuten na de eerste goal van Dortmund, die zo simpel tot stand kwam, al gedaan. En ja, wat nog met name heel teleurstellend is voor Ajax, is niet alleen dat het als team zo slecht speelt, maar aantal spelers die nu toch een aantal jaren meedoen, waarvan je zo hopen dat ze dit niveau toch enigszins zouden aankunnen. Ook die gaven echt allemaal niet thuis. Dus kortom, er was een avond om heel weinig hoop uit te putten voor de Amsterdamse club. Maar dan gaat het simpelweg om kleine dingetjes, zoals bij dat eerste doel, dat je niet iemand in je rug moet laten weglopen. Nou ja, als het dat, daar al begint, lijkt dat, me wat problematisch voor een trainer. Dat is... Is ook problematisch. En uh, het, je moet je ook afvragen of mensen uh, het met de klasse hebben, zoals dat zo mooi heet, om dat dan na een aantal trainingen wel te begrijpen. Want Ajax had even het idee dat er twee Ajaxen waren: één voor de Champions League, waarin ze zich nog wel konden opladen, en één voor de competitie waar het niet kon. Maar zo is het er toch echt niet, hoor. Dit huidige ajax elftal is gewoon niet een heel sterk elftal. Heeft dringend uh, routine en versterking nodig, stootkracht, mannen, om het maar even zo te zeggen, die wat breder zijn, bijvoorbeeld. Want als je, ik zat in dat staart. Soms keek naar de paardjes die over het veld liepen. Dan was je blij als je die rood-witte er nog achter zag bij die velen. Want die uh, ging gewoon volledig verloren af en toe. En ja, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Ik denk dat de verdedigers van Dortmund geen enkele seconde het idee hebben gehad... van uh, er gaat zoiets gebeuren hier. Het was echt een heel groot verschil. Dan uh, De mannen van Twente en PSV uh, Die hebben zichzelf trouwens ook aardig in de nesten gewerkt. Ja. Uh, maken ze nog wel een kans vanavond in de nou. Europa League? Eigenlijk kun je zeggen dat zo ze nog een kans zouden hebben ze allebei op volle oorlogsterkte zouden moeten aantreden. Nou, als PSV nu al zegt zonder Van Bommel, Strootman, Narsing en Willems te spelen tegen Njepa dan ...hebben ze zich eigenlijk al overgegeven. Ze hebben nog wel een kans, maar eigenlijk hebben ze zich wat mij betreft al overgegeven. En ook Twente, veel blessures, veel mensen met pijntjes tegen het al geplaatste Hannover. Het lijkt er niet op dat Twente er nog echt alles aan wil gaan doen in die, in die uh, ja, financieel veel onaantrekkelijker Europa League zou je toch denken, voor dit soort clubs was het toch een mooi podium geweest... om zich toch ook enigszins ja. naar buiten toe te manifesteren. Maar goed, die kansen hebben ze al verspeeld. Ze hebben al een aantal keren niet met hun sterkte mensen. Ze zijn er blijkbaar niet in geïnteresseerd. En de competitie uh, verdient voorrang. Maar ik vind dat ze daar toch niet zo'n goede sier mee maken. Maar goed, ze hebben het besloten. Dus eigenlijk kunnen we na vanavond, denk ik, door PSV en Twente ook wel een streepje halen. Nou, dan gaan we eventjes naar uh, ongeschreven regels van sportiviteit. De Braziliaan ja. uh, Luis Adriano van Shakhtar Donetsk moet zich... Uh, dinsdag melden hè, bij de tuchtcommissie ja. na een klacht van de UEFA. Hij scoorde um, na een sportief bedoelde terugspeelbal. Die pakte hij op en legde hem in de goal... Kan ja. er u even iets tegen hem beginnen, denk. Nou ja, het is een hele interessante zaak. Want inderdaad, de scheidsrechter stond erbij, keken naar Keurden het doelpunt goed. Als je doelpunt ziet, heb je er wel een hele nare smaak over in je mond. Omdat je heel duidelijk ziet dat de Denen, of, of dat ze zelf gewoon die bal willen teruggeven aan die Denen. Hij verspeelt de vermoorde onschuld. Ze hadden die Denen ook nog meteen een go laten maken. Dat wilden er ook wel een paar, maar een paar ook heel duidelijk niet. Dan was het ook nog niet tot zo'n zaak gekomen. Het is wel heel lastig, want regeltechnisch staat er niet in de regels dat je dit niet mag doen. De scheidsrechter stond erbij en deed er niks aan. En het zal ook de discussie over al dat lichaam, al die ballen die er dan uitgaan en die je elke keer maar moet teruggeven, zal het ook wel heropenen. Ik ben heel benieuwd, ik ben geen sportjurist, maar het lijkt me heel lastig voor u, Eva, om dit te bewijzen. Maar er zal toch wel iemand met iets komen, want anders hebben ze het niet aangespannen. Mm -hmm. Het was geen handige actie van deze Adriane, want het zal hem nog jaren worden nagedragen. En in dat opzicht heeft hij zichzelf al een beetje gestraft. Maar ik denk dat u, Eva, er ook wel wat bij voor zit komen, maar ik ben wel heel benieuwd. Nou, en ik met jou. We horen... We later van je. Dank je wel, Tom. Joei. Straks hoort u de JOVD, de jongere beweging van de VVD. Die wil spreektijd op het partijcongres zaterdag... maar krijgt spreektijd niet. Daar broeit daar iets bij, die partij. Echt waar? Ja, echt waar. Bij de verkeersinformatie bij de ABB, Dit is mooi. Er staan nu 18 files, maar zelfs zo'n 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Het zijn uh, veelal de dagelijkse files waar je in terecht komt. Uh, er zijn weinig bijzonderheden. De langste file staat op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 7 kilometer. En in het zuiden van Limburg heeft er een kapotte auto gestaan op de A76 vanuit Hidda naar Geleen. Nou, die auto is weg. Maar tussen Voerendaal en Geleen staat nu wel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, straks meer over de onrust bij de jongeren van de VVD. Eerst naar Suriname. Een Europese conferentie op een omstreden locatie kunnen we stellen. Suriname. Parlementariërs uit bijna 100 landen bezoeken Paramaribo om deel te nemen aan de topconferentie van de Europese Unie en de landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de zogenaamde ACP-landen. Die conferentie vindt meerdere keren plaats, nu dus in Paramaribo en daar is NOS-correspondent Harmen Boerboom. Harmen, er waren bezwaren tegen deze locatie, waarom hebben ze hem toch laten doorgaan hier? Er waren inderdaad met name twee Europarlementariërs... Ria Ome en Twan Manders, die zeiden... ja, het kan niet in Suriname. Bouters is daar aan de macht. Die omstreden amnestiewet die is daar aangenomen. We moeten een andere locatie hebben. Maar de Europeanen, de Europarlementariërs... zijn niet de enigen die daarover beslissen. De acp landen die hebben gezegd... nee, we hebben afgesproken dat dit in Suriname gaat plaatsvinden. En daar houden we ons aan. Intussen heeft Europarlementariër Twan Manders gezegd... dat hij niet naar Suriname zal afreizen... Hmm. Maakt dat indruk in Suriname? Nee, totaal niet. De Surinaamse regering die is heel trots dat het gelukt is om die conferentie hier te organiseren. En zelfs ook de felle tegenstanders van president Boutersen, die begrijpen de houding van achterblijver Manders niet. Rut Wijnenbos bijvoorbeeld van de oppositiepartij NPS, een vooraanstand oppositielid en ook plaatsvervangend parlementsvoorzitter. En echt geen fan van Boutersen, zegt dat ze het jammer vindt dat Manders niet komt. Ze zegt dat hij wel had moeten komen, al was het maar om met de oppositie te praten. En ook andere mensen die hier spreekt, die halen hun schouders op en die zeggen, Bautus is gekozen, uh, er is gekozen voor Suriname als locatie. Laat die man zich daar nou gewoon aan houden en hier naartoe komen. Ja, nou speelt natuurlijk dat die amnestiewet is aangenomen in uh, Suriname. EU heeft daar flinke kritiek op geleverd. Heeft dat nog invloed op de conferentie? Dat zal nog moeten blijken. Uh, je moet niet vergeten dat dit een conferentie is van volksvertegenwoordigers en niet van de Europese Commissie. Maar goed, het blijft voor de mensen hier wel Europa, een Europese conferentie. En er is hier een rel geweest in, uh, in mei. Europa heeft uh, Suriname op de vingers getikt. Eerst bij monden van Catherine Ashton. Daarna is er nog eens een, uh, een, een artikel 8 dialoog, een pittige dialoog, een stevig gesprek met uh, Suriname geweest waar een persbericht, wat door de Europese Unie naar buiten is gebracht en waar Suriname geen invloed op heeft gehad tot een grote rel heeft geleid waar de minister van Buitenlandse Zaken Laken gezegd heeft dat hij zich verneukt heeft gevoeld en ik citeer hem nu euh, door de Europese Unie en president Bouterse die Nederland in het bijzijn van hoge EU-vertegenwoordigers beschuldigd heeft van inmenging in een soevereine staat en destabilisering. Dus die toon die is wel gezet. Of dat door gaat klinken hier dat is de vraag. Harmen, is uh, Bouterse er ook bij de hele tijd? Boutersen, die is uh, niet de hele tijd bij de conferentie. Hij is wel keynote speaker, zoals dat mooi is aangekondigd... in het gedeelte van de ACP. De, de, de, eerste, de eerste deel van de vergadering uh, dat is een vergadering van de ACP-landen. Zondag gaat het Europese parlement meedoen. En dan is hij er niet. Dan viert hij onafhankelijkheidsdag... Het is onafhankelijkheidsdag in Suriname op zondag. En uh, dat viert hij ver buiten de stad. En het signaal wat hij daarmee geeft, dat kan er eentje zijn van... ik vermijd het conflict, maar het kan er ook eentje zijn van... zoek jullie daar in Europa maar even lekker zelf uit. Ik ga feest vieren. Hij houdt zondagavond een speech en dan zal duidelijk zijn... wat zijn houding is naar deze conferentie toe. Ah, mijn Boerboom was dat vanuit Paramaribo. Nou wilden wij even meer weten over de onrust bij de jongeren van de VVD. Maar wij krijgen nu de voorzitter van de VVD, Jariko Vos, niet te pakken. We krijgen een voicemail. Uh, Jariko, als je luistert, doe even je telefoon aan. Het is tien voor acht. Je luistert naar het NOS Radio In-journaal. Vlak voordat Israël en Hamas gisteravond hun wapenstilstand afkondigden... kwamen in Amsterdam honderden Joden bijeen... om hun solidariteit met Israël te tonen. De ambassadeur van Israël was erbij... net als veel kopstukken uit de Joodse gemeenschap. Er waren toespraken, werd gebeden en er werd muziek gemaakt. Goedenavond mevrouw, wat staat er op uw bord? Steun Israël, geen terreur... En ik heb geen andere land. Eh, Rabijn Evers is het naam en ik ben ontzettend blij dat zoveel mensen bij elkaar zijn hier om hun solidariteit aan Israël te tonen. Ze haten de joden omdat de joden sterker zijn. Dat horen de joden niet te zijn, zegt hun cultuur. Joden horen tweederangs mensen te zijn. immers joden zijn de nakomelingen van apen en varkens, zegt hun cultuur. Dus is het onverdraaglijk dat die joden sterker zijn. Leon de Winter, wat is nou de waarde van zo'n bijeenkomst als deze? We kunnen helemaal niets veranderen in de situatie daar. Dat gaat heel lang duren, nog veel te lang. Maar ja, je, je moet iets, wat moet je dan? Ja, dan kun je thuis blijven zitten. Maar je kunt ook dan hier naartoe gaan en, en even iets delen. en Elkaar troosten, elkaar even de hand geven. Of iemand om, omarmen, omhelzen, dat is wat je doet. De Gazanen worden zo erg uitgemoord door de joden van Israël... dat hun aantal tussen 67 en vandaag is gegroeid... Van 350.000 tot 1,7 miljoen. Volgens Arabieren plegen de Zionisten genocide in Gaza. <totstuk> dit is de meest curieuze genocide in de menselijke geschiedenis... aangezien dit een vorm van genocide is... waardoor de bevolking groeit in plaats van afneemt. Misschien moeten we in het geheim een anticonceptiemiddel... aan het drinkwater in Gaza toevoegen. <totstuk> Wij Joden kennen veel verschillen en geschillen. Maar als het gaat om de veiligheid van Israël en de eenheid van het Joodse volk. zijn wij een hechte club. Nee, ik denk niet dat wij in staat zijn vanuit een zaaltje in Amsterdam. om dat, daar daadwerkelijk iets aan te doen. Willem Koster van het Centraal Joods Overleg. Nou, is er een heel klein lichtpuntje. er lijkt een bestand te zijn. Ja, laten we hopen dat dat ook echt een bestand wat standhoudt uh, uh, zal zijn. Maar het moet niet een bestand zijn zonder meer waar je zegt van... kijk, nou, de, wij leggen de wapens neer en over een week begint het weer. Het laten de berg probeer achter zo te zijn. En dan denk ik maar één ding, laat die niet op mij vallen. En ik kan over vijf minuten dood zijn. En dan gaan allerlei gedachten zo je heen en dan is het even heel stil. En dan opeens... Boom! Kinderarts in Ashkelon, in het zuiden van Israël, een badplaats. Liesbeth Ronen, u leeft daar in die situatie... Wat is dan voor u de waarde van zo'n bijeenkomst in zo'n zaaltje als dit? Groots. Ontzettend groot. En voel je door doorgesteund. Dat je daar niet alleen staat, want ik lig er in die berm. Ik zit daar elke dag onder het alarm. Je zal maar bij de tandarts zitten. Gaat er alarm af. Je zal maar net in bevalling liggen. Gaat er alarm af. Je kunt gewoon helemaal niets meer doen. Het is om de tien minuten alarm. En met het Israëlisch volkslied komt er een einde aan deze bijeenkomst. In dit zaaltje in Buitenveldert. En de mensen hebben niet de illusie dat ze met deze bijeenkomst de situatie in Israël kunnen veranderen. Maar wel het idee dat ze door hier te zijn, door hier samen te komen, hun solidariteit kenbaar kunnen maken met de bevolking van Israël. Steunen, invoelen wat ons gebeurt. Het moet toch afgelopen zijn. Dit kan, dit kan een wereld toch niet bij stilstaan. De reportage hoorde u van Martijn Wink. Het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Wij gaan naar Syrië via de website van de CNN, want daar staat dat het Syrisch regime een ziekenhuis in Aleppo heeft verwoest. Er zouden 40 uh, mensen bij zijn omgekomen, dat melden rebellen. In Aleppo is uh, de strijd sinds het begin van de Syrische opstand het hevigst geweest. Sinds het begin van de opstand zijn zo'n 37.000 mensen omgekomen. Belangrijkste nieuws in de ochtendkrant is het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Voorpagina's van Trouw en de Volkskrant staan foto's van feestvierende Palestijnen. Voorpagina van Spits een foto van rouwende Israëlische soldaten. Ook in internationale media uiteraard veel aandacht voor het bestand op de website van de Israëlische krant Haaret staat dat de Israëlische doelstellingen zijn bereikt, namelijk een hernieuwd staakt het vuren met Hamas en om vrede met het nieuwe Egypte gemeenteraadsverkiezingen dan in Schagen, die hebben het CDA veel zelfvertrouwen gegeven. Partijvoorzitter Rut Peter omtwittert, in Schagen begint de victorie. Jazeker, tien zetels, Beemsterboer en zijn mensen maken het CDA net zo groot als de nummers 2 en 3, VVD en Partij van de Arbeid samen. Hashtag trots. Er waren ook in twee andere gemeenteverkiezingen, namelijk Goeré Oververculé en Molenbaard, daar was de SGP het grootst. Volgens RTV Rijnmond kwam dat door de lage opkomst bij de verkiezingen. En de SGP heeft een trouwe achterban die zelden thuis blijft. De KLM is het zat. De vertragingsellende door de aanhoudende problemen in de Schiphol-tunnel staat in de Telegraaf. Volgens KLM komen de vertragingen duizenden medewerkers en passagiers te laat op de luchthaven. En dat kost miljoenen euro's. KLM-topman Peter Hartman zegt tegen de Telegraaf... dat hij de schade op de veroorzakers wil verhalen. De NS en desnoods Schiphol zouden daarvoor moeten opdraaien. Scholieren blijven vaker zitten... door het gebruik van smartphones en social media, schrijft Metro. Door te veel twitteren en te facebooken... worden middelbare scholieren enorm afgeleid. Met cijfers komt de krant niet. Wel weer binnenkort een boek... over de alsmaar voortdurende afleiding gepubliceerd. Maar ja, dat lezen ze dan toch niet. Ouders en leraren zeggen allemaal Sorry, dat kinderen... Oh, sorry. Nee, ik bedoel, die kinderen lezen dat boek dan oh. niet. Ja, nee. Dat kinderen zich veel minder goed kunnen concentreren... en minder huiswerk maken. Schrijfster van het boek vindt overigens dat die ontwikkeling... nog wel extra onderzoek verdient. Nou, ik ben er weer bij. Hoor. De Tweede Kamer laakt de vertraagde invoering van nieuwe pensioenregels... met het Financiële Dagblad. Deskundigen en Kamerleden hebben kritiek op de vertraging... van de nieuwe pensioenregels met één jaar. En politici willen meer snelheid bij de aanpassing... die het pensioenstelsel weer toekomstbestendig moet maken. Want het duurt nu allemaal veel te lang. Daar is Kleinsma van Sociale Zaken besloot om het nieuwe pensioencontract niet per 2014, maar per 2015, jaar later dus, mogelijk te maken. Vertraging heeft volgens haar onder meer te maken met de val van het vorige kabinet. Ook zijn de regels volgens haar te ingewikkeld om ze nu al klaar te hebben. Volgens CDA-Kamerlid Omzicht is een jaar uitstel onverantwoord, omdat de toekomst van de noodlijdende pensioensector nog onzekerder wordt. Hoogleraar noemt het uitstel jammer, maar ook onvermijdelijk. Het ministerie heeft simpelweg onvoldoende tijd gehad om de nieuwe regels vorm te geven. Veel ontdekkers dromen van het ontdekken van een nieuw gebied. Nou, Australische wetenschappers hebben het omgekeerde gedaan. Ze hebben een eiland gevonden dat niet bestaat. Dat op de website van Australische Sydney Morning Herald. Het onzichtbare eiland in het zuiden van de grote oceaan... staat op de wereldkaarten van Google, aangegeven als Sandy Island. Het staat ook in de Times Atlas of the World... en het staat op kaarten van de Australische marine. Maria Seaton van de expeditie weet nog niet... hoe het eiland op de wereldkaarten terecht is gekomen. Maar ze gaat het zeker uitzoeken. He, waar is dat eiland? Hoe ga je dat nou zoeken? Huh? Weet ik ook niet, als het weg is. Maandag om 7 uur. Fijnk jongen. Jonge. Anna is alles wat ik vroeg. Mensen. Esterna Kunststof. maandag van 7 tot 8. Vrijt nu op. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. En de grootste 14% auto van Nederland is...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 Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1.